Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik het hebben over een blauwtje lopen. Toen ik nog een groentje was kon niks me meer van slag brengen dan een blauwtje. Oh, die mooie jongen, die ultieme droomprins met zijn ogen als chocolade, zijn wildrug zachte haar en zijn lieve lach. O, oh, wat kon ik als een tienermeisje wegzwijmelen bij alle heerlijkheden die ik me in mijn romantische, soms ook hitsige bolletje haalde. Als groentje liet ik ook bepaald geen gras groeien over mijn potentiële liefdesobjecten. Ik moest en zou die zoetsappige brief schrijven, dat bandje voor hem opnemen met zang en gesproken woord. Mijn hertse hartje moest gelucht worden. Al die kolkende liefde in me. Ik kon niet anders dan hem in geuren en kleuren de liefdesplannen die ik voor ons samen had te openbaren. En dan geen antwoord. Of dan een uiterst beleefd knikken. En dan misschien een compliment als doekje voor het bloeden. Dan zei hij weliswaar gevleid te zijn, maar... Dan bedankte hij vriendelijk maar beslist. Dan werden mijn wangen rood van schaamte, mijn knokkels wit van de spanning. Afwijzing. Dan had ik een blauwtje gelopen. Emotioneel is het een van de moeilijkste verkroppen situaties. Het feit dat je iemand begeert, maakt nog niet dat het wederzijds is. Je kunt een studie, een baan, een huis van je dromen met enige moeite best veroveren. Maar het hart van een ander? Als die je nou gewoon niet zo bijzonder vindt of hoogstens wel leuk? Tja, dan houdt alles even op. Omdat niemand graag afgewezen wil worden, gaan we ons indekken tegen de pijn van het blauwtje. Sommige mensen doen hun mond op slot of trekken zich terug. Sommigen doen zelfs hun hart op slot. Dan is er ook nog heel veel ontwijkend gemier en getier: het zeuren en klagen over mannen, de liefde, het oeverloos denken en analyseren, maar daarbij ieder praktisch initiatief ontberen. Soms lijkt het minder pijnlijk jezelf de liefde onmogelijk te maken dan het risico te lopen ermee in aanraking te komen en er dan een tik van te krijgen. Helaas zijn er ook mensen die zich murf maken, die zoveel eelt op hun ziel weten te kweken dat ze gevoelloos zijn geworden. Het is lang mijn schrikbeeld geweest, de man met het bord voor de kop die loops aan ieder welgevallig manspersoon zijn interesse opdringt. Meelacht, meedijnt, zelfs al rent iedereen van hem weg, die de liefde als loterij ziet of als gokkast. Je verliest 99 keer, maar misschien win je de honderdste keer wel. Wat betekent de liefde nog als een blauwtje je niks meer doet, als het routine is geworden er een te lopen? Persoonlijk bedank ik daarvoor, maar ik ben ook geen masochist. Een blauwtje onthult altijd meteen je kwetsbaarheid. Je wordt in feite ontmaskerd als iemand die een ander nodig heeft. Dat is eigenlijk heel ontroerend. De liefde is uiteindelijk... Nog voor bange rikken, Nog voor botten